Russische veiligheidstroepen hebben in een gebedsruimte in Moskou 140 moslims opgepakt. De autoriteiten zeggen dat ze op zoek zijn naar radicale moslims. Onder de arrestanten zijn 30 buitenlanders. De Russische president Poetin zegt dat een hard optreden tegen militanten in de noordelijke Caucasus is gerechtvaardigd vanwege de bomaanslag bij de marathon van Boston. Die werd gepleegd door twee broers met een Tsjetsjeense achtergrond.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 Countryzanger George Jones is overleden. In 50 jaar tijd scoorde hij tientallen hits en al meer dan 150 albums op. Zijn nummer He Stopped Loving Her Today... staat geregeld bovenaan in peilingen voor het beste countrylied aller tijden. George Jones was 81 jaar. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heerenveen verloor in eigen huis met 0-4 van AZ. Twee doelpunten kwamen van Alti door...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 Kijk samen met mij naar de historische koninginnendagen en alle grote interviews met Beatrix en Willem-Alexander. Lieve Nederland! Uw mooiste oranje herinneringen ziet u op best 24. Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Of ze al zenuwachtig werden, dat was de vraag. Vanochtend aan Willem-Alexander en Maxima. Die openden de eerste editie van de Koningsspelen... en zetten naar schatting 1,3 miljoen kinderen in beweging. Maxima gaf het antwoord. Wij krijgen de zenuwen van de kinderen. Misschien niet helemaal wat ze wilden zeggen... maar voor veel ouders wel lekker herkenbaar. Goedenavond, welkom bij het Oog, ook bij de PVDA nemen de zenuwen toe. Morgen wachtte een spannend congres in Leeuwarden, spreken we straks over. We hebben het wekelijkse gesprek met de minister-president... onder meer over de positie van staatssecretaris Wekers. Jessica Meijer schreef een boek over haar vader, Ischa. En de vaste vrijdagpresentator Thijs van der Brink... die heeft iets persoonlijks voor het nu nog prinselijk paar. En om vijf voor twaalf in het oog poëzie. Op de dag dat dit het nieuws was. 1... Dag 26 april. De eerste Koningspelen zijn officieel geopend. Ja, het start zijn voor de koningspelen in Enschede dus gaven prins Willem-Alexander en prinses Maxima het start zijn voor alle grote inhuldigingsfeesten. En misschien wel een nieuwe traditie. De wens is er wel vanuit onze organisatie en ook, ook de, de prins en de prinses die, die hoopten dat eigenlijk ook, denk ik. Dus, dus dat zou wel heel gaaf zijn. De kinderen vonden de ontmoeting met de nieuwe koning erg leuk. Nou, viel wel mee, van ik. Ik dacht dat het veel spannender zou worden. Maar het is wel heel aardig. En natuurlijk had de prins van Oranje nog een vaderlijk advies voor de schoolkinderen. Het is ongelooflijk belangrijk dat kinderen bewegen. Het is belangrijk dat kinderen ook leren dat een goed ontbijt ze nog beter laat bewegen. Ze nog beter op school laat zijn. Kortom, ondanks de regen en een klemmende schooldeur... waar het aanstaande koningspaar doorheen moest. <lacht> Mooi zo. Was het toch een geslaagde dag. Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse Zedenzaak... heeft in hoger beroep één jaar cel erbij gekregen. Eerder gaf de rechtbank M. 18 jaar. En dat had nog meer kunnen zijn... maar het Hof vindt dat M. verminderd toerekeningsvatbaar is. In beginsel doet daarom slechts de maximale gevangenisstraf... die voor deze feiten kan worden opgelegd. Dat is 20 jaar recht aan de ernst van de feiten. Dus legde de rechtbank ook TBS met dwangverpleging op. Waarmee M. pas mag beginnen als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. Zijn advocaten hadden gevraagd om daar halverwege de straf mee te mogen beginnen. Eigenlijk sta je qua resultaat met lege handen. En dat vind ik vervelend. Robert M. hoorde het arrest onbewogen aan. Terwijl hij eerder bij de rechtbank nog uit woede een glas water gooide naar de rechters. En dat betekent niet dat M. het nu wel eens is met de straf. Nee. Nee, dat betekent niet dat hij berust. Uh, hij is het absoluut niet mee eens. Ook hij is teleurgesteld. Wat dat er gaat, verdient zijn uh, houding vandaag tijd terechtzitting... ondanks de teleurstelling, verdient uh, wel lof. Terug naar de Oranjefeesten. Traditioneel kregen diverse mensen vandaag een koninklijk lientje opgespeld... onder wie presentator Jack van Gelder. Jack, Jack, Jack, hart heb jij Ik vind het mooi, ik ben een monarchist, dus ik ben erg trots... En gelukkig kon ook zanger Gerard Joling de kracht vinden... om naar het gemeentehuis van Aalsmeer te komen. Ik ben er dol op. <lacht> Gefeliciteerd. Ik dank u wel even. Dragen met trots. Ja, dat ga ik zeker en doen. We blijf het doen allemaal. Heel vriendelijk bedankt. Dank u wel. Ja, en dan, uh, ja, sorry, toch weer even over dat koningslied. Dan blijft de gemoederen bezighouden. Zo vlogen Mark-Marie Huibrechts en Paul de Leeuw in de Wereld Draait door elkaar in de verbale haren. Het werd nog net geen fitty. Dat, je bent al drie dagen bij op Facebook en dan heb ik het wel ik niet. Het ik sms' hem. SM geen... SM, dit vind je toch geen goed nummer? Ik kon het gewoon niet voelen. En wat antwoord ik dan? Ja. Ja, ja ik vind het echt een goed nummer. Ja, ja. Ja. Ja, dat is ook een gek. <hijfieft> Sms'en oh. kun je niet zo lezen. Dat is vast nieuws vandaag op radio en tv. Je moet het als president wel heel bont maken, wil je worden opgepakt. Nou, het is Zivko Boedimir gelukt. Hij is de president van een van de twee Bosnische deelstaten, de Kroatische. Goedenavond Joost van Egmond, correspondent op de Balkan. Goedenavond. Wat heeft hij gedaan, die Boedimir? Um, dat is nog niet helemaal duidelijk. Um, het was genoeg om door de voordeur van het presidentsgebouw uh, afgevoerd te worden door de politie. Maar de politie wil heel weinig loslaten over wat hem precies te last wordt gelegd. Hij is opgepakt uh, samen met. 20 andere mensen in uh, drie verschillende operaties. En ze willen eigenlijk niet meer kwijt... dan dat daar ambtsmisbruik, illegale bemiddeling... omkoping, georganiseerde misdaad en zelfs drugsmokkel tussen zit. Dat wil natuurlijk niet zeggen... dat het van al deze zaken beschuldigd wordt. Wat Het gerucht dat de ronde doet is dat hij um, wordt, wordt aangeklaagd... wegens het aannemen van steekpenningen voor het verlenen van amnestie. Hij heeft de afgelopen jaren sinds zijn aantreden... 162 mensen amnestie verleend. Daar zaten... Um, Mensen die waren veroordeeld bij, voor, voor flink zware vergrijpen. En ja, er zijn heel sterke geruchten dat hij daarvoor geld heeft aangenomen. Dat wijst bijvoorbeeld ook op dat um, de man, de, de ambtenaar, die gaat over amnestie, ook is opgepakt. Daar ja, nou wordt de president uh, van de Republiek door de voordeur afgevoerd door de politie. Uh, zijn de Bosniërs gegineerd? Niet echt. Nee, hey, um, er wordt heel feitelijk over bericht. En wat je tussen de regels door ook wel meekrijgt... en dat zijn ook mijn ervaringen in Bosnië... er is eigenlijk niemand die gelooft dat politicus echt een schoon beroep is. Er was niet zo heel veel... Um, er ging niet heel veel rond aan controversies over deze Gifka meer, maar in het algemeen geloven Bosniërs heel weinig in politici. Um, de ge het gevoel dat, dat er veel corruptie tussen zit is enorm groot. En ja, daarom komt dit niet als een echte verrassing. Heeft hij dan ook nog handige wegen om nu uh, snel weer vrij te komen? Of komt er echt een rechtszaak ook? Hoogstwaarschijnlijk. Um, de politie heeft 24 uur om de zaak hard te maken. Dan moet hij worden voorgelegd aan, uh, aan de aanklagers en die gaan erover beslissen. Daarnaast heeft hij ook nog mogelijk een uitweg van um, ontschendbaarheid. Daar is heel veel over te doen geweest de afgelopen uren. Uh, de vicepresident, zijn, zijn tweede man, heeft aangevoerd dat hij helemaal niet opgepakt zou kunnen worden. Omdat hij onschendbaar is als president van deze deelstaat, de Bosnische federatie. Maar de politie heeft dat terzijde gewoven. Die zegt, nee, we kunnen hem gewoon oppakken. Maar daar is ongetwijfeld het laatste woord nog niet over gezegd. Het kan zijn dat hij daar ook nog een uitweg in weet te vinden. Voorlopig zit hij nog vast. Sifko Boedimier, dankjewel, Joost van Egmond. De kranten van morgen. Freddy Tijn. De Volkskrant sprak met pvda aanleider Diederik Samson... en vroeg hem onder meer of hij nog economen kent... die het verstandig vinden om extra te bezuinigen. En Samson antwoordt eerlijk dat die zeldzaam zijn. Maar hij doet het toch omdat hij niet nog een keer in Brussel wil aankloppen, zegt hij. In het interview zegt Samson ook dat hij vindt dat Rutte op sommige punten wordt onderschat. Samson zegt hij is een gedreven uitvoerder van idealen. Ik kijk daar met bewondering naar. Straks in dit oog Jan pronk over het strafbaar stellen van illegaliteit. PvdA-voorzitter Spekman zegt in Trouw dat hij een commissie wil die onderzoekt of het strafbaar stellen niet in strijd is met het beleid om mensenhandel intensiever te gaan bestrijden. Als dat wel zo is, zegt Spekman in Trouw, dan moet die strafbaarstelling worden ingetrokken. PVV-leider Geert Wilders wil in het Europees Parlement de krachten bundelen met partijen als het Front National en het Vlaams Belang, die als extreem rechts worden bestempeld. Wilders gaat de komende maanden gesprekken voeren met circa tien anti-euro-partijen, zegt hij in een interview met het AD. En De Volkskrant vraagt zich af of sparen nog enige zin heeft en komt samen met hoogleraar Sylvester Eifinger van de Universiteit Tilburg tot de conclusie van niet. Wie spaart, verliest koopkracht. De inflatie in Nederland is 2,9 procent. Daarbovenop heft de belasting nog eens 1,2 procent. En dat levert een spaarrekening niet eens op. Ja, maar Nederlanders zijn niet van sparen af te brengen. Het spaarsaldo is volgens het CBS opgelopen tot 360 miljard euro. Het hoogste bedrag ooit. Terwijl de rente op het laagste punt in de geschiedenis staat. Een oplossing is er niet echt. Want alternatieven om geld weg te zetten zijn erg riskant. Zoals beleggen in effecten of goud. Na het instorten van de kledingfabriek in Bangladesh of een gebouw waar een kledingfabriek in zat, is de vraag naar de arbeidsomstandigheden van de makers van onze kleding weer actueel. Verschillende organisaties maken zich daar sterk voor. Nederlands Dagblad schrijft dat onder meer de landelijke werkgroep India vindt dat consumenten kledingwinkels moeten bestoken met kritische vragen over de herkomst van de kleding. Zo kunnen ze helpen om rampen te voorkomen. Minister Ploemen heeft afspraken met de textielsector. Dat die nog dit jaar met een plan van aanpak komt. En er komt een nieuw toetsenbord aan. Het grondste vandaag al. Een nieuw toetsenbord speciaal voor gebruikers van touchscreens. Dat is nodig omdat het QWERTY toetsenbord dat overal wordt gebruikt niet handig is voor kleine apparaten met touchscreen zoals smartphones die worden over het algemeen alleen maar met de duimen bediend. Een team onderzoekers heeft nu voor zulke apparaten het kalk toetsenbord dus KALQ toetsenbord ontworpen. Op 1 mei wordt het officieel gepresenteerd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Australia, crowded House, the weather with you. Het is vrijdagavond, tijd voor het wekelijkse gesprek met de minister-president. In Den Haag is uh, Joost Vullings. Uh, Joost, staatssecretaris Wekers, heeft direct na het reces wat uit te leggen over de fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaarse bendes. Heeft uh, premier Rutte gezegd dat hij achter Wekers gaat staan? Nou, niet met die woorden, maar hij heeft wel gezegd van nou, de staatssecretaris is vandaag in de ministerraad geweest, heeft uitgelegd wat er zo'n beetje gebeurd is. En op basis daarvan zegt de premier: ja, heb ik er alle vertrouwen in dat hij dat debat goed gaat doorstaan? Hmm. Dit is ook uh, het laatste gesprek met uh, Rutte voor de troonswisseling. Heb je daar nog met hem over gesproken? Ja, ja uiteraard. En nu ga ik een, een cliffhanger maken. Oh. Ja, hij heeft dingen gezegd op het einde van het interview... maar ik vind dat hij echt uh, onaanvaardbare risico's neemt met de troonswisseling En dat, uh, nou, dat zal aan het eind blijken. Uh, verder had het uh, gesprek natuurlijk ook een begin. En dat ging eigenlijk meer over de beeldvorming uh, rond het kabinet. Ook naar aanleiding van staatssecretaris Wekers. Want dat is de vierde staatssecretaris... Die bungelt van zijn kabinet. Dus de eerste vraag aan hem was: Maakt u zich zorgen over de beeldvorming van uw kabinet? Nee, waar ik op zou willen wijzen is dat dit kabinet echt zeer grootschalig aan het hervormen is, Nederland. Aan uh, ook moeilijke bezuinigingen moet doorvoeren. Daar hoort bij. Kijk naar de demonstratie waar Fred Teve gisteren was van personeel van uh, gevangenis, justitiële inrichtingen. Ja, do, uh, waar uiteindelijk ook mensen hem de rug toekeerden. Hij dat toch eens blijven uitleggen wat hij aan het doen is. Daar hoort bij dat er ook soms heftige reacties komen. Dat, dat klopt, dat snap ik. Maar de, de vier gevallen, staatssecretaris Koverdaas... dat had te maken met, met declaraties, onduidelijkheden daarover. Staatssecretaris Mansveld, die, die ging wankel over de Vira. Dat had gewoon met ambtenaren te maken, die haar slecht informeerden. Uh, Fred Teven, dat had te maken met de vreemdelingenketen, zoals het heet. Niks met bezuinigingen te maken. En het geval van Frans Wekers heeft het ook niks met bezuinigingen te maken. Uh, dat laatst ik niet met u eens. Wat je natuurlijk ziet... is dat in, bijvoorbeeld in die belastingdienst... waar ruim 30.000 mensen werken, wordt ook flink gereorganiseerd. Dat heeft natuurlijk ook een effect op een organisatie. Dat is onvermijdelijk. Dus dat do door het bezuinigen wordt hij slecht geïnformeerd? Nee, dat niet. Maar als er dan dus andere dingen niet goed lopen... of er is frustratie over het feit dat uh, fraudesignalen... onvoldoende de ambtelijke of politieke leiding bereiken... dan zullen de reacties heftiger zijn dan als zo'n organisatie... Is het dan wrok van ambtenaren dat ze dan nee, naar de media? Nee, dat, dat hoort... Ik, ik heb zelf jaar ervaring met veranderingsprocessen in grote organisaties. Ja, maar dat is toch volgens mij uh, wat u nu suggereert? Nee ja, is niet. Wat ik zeg is, als, als een organisatie ziet dat er gerealiseerd wordt, moeten mensen uit, moeten afscheid nemen van collega's. Uh, als er dan ook in het werk zelf, hè, zoals in dit geval, uh, er komen 5000 fraudesignalen per jaar bij de Belastingdienst binnen, het grootste deel daarvan wordt lokaal of regionaal aangepakt. Als er dan op een gegeven moment een trend in zo'n fraudepatroon zichtbaar wordt. En dat komt onvoldoende door bij de ambtelijke of politieke leiding, begrijp ik heel goed dat mensen daar echt behoorlijk. Maar als het onvoldoende kunnen doorkomt als er een patroon is, dus geen incident, dan is dat een, een probleem. Want dat zou wel door moeten komen. Ja, de vraag is hier, en dat is het lastige, ik wil daar nu niet te veel op ingaan. Ik heb natuurlijk van Frans Wekers nu veel meer achtergrond ook wat daar gebeurd is. Ik denk dat hij echt in staat is heel goed zich te verdedigen... en een goed feit helaas, ik denk rond 4 mei heeft de Kamer gevraagd, daar neer te leggen. En dan zal blijken dat hier goed op gehandeld is. Maar goed, dat is wel extra pijnlijk. want dit gaat over fraude met huur- en zorgtoeslagen. Uh, Bulgaren hebben flink wat geld uit ons land getrokken. En dat gebeurt in tijden waarin iedereen in ons land, uh, of veel mensen getroffen worden door bezuinigingen. Dus dat is voor draagvlak lijkt me dat zeer pijnlijk. En daarom heeft Frans Zekers ook terecht meteen op die eerste brandpuntenuitzending gereageerd en gezegd: hier komt de onderste systeem boven en dit vind ik onacceptabel. Ik ook. Het hele kabinet, de hele Tweede Kamer. Nee, maar denkt u niet Precies van, ja, om de reden die u ik noemt. Ik bedoel, oké, okay, het is misschien allemaal wel uit te leggen, maar dit soort, dit soort incidenten is gewoon wel finesse voor het draagvlak van mijn kabinet. Want ik vraag zoveel nee. van de bevolking. Ik denk dat mensen heel goed begrijpen dat bij grote complexe organisaties, van meer dan 30.000 mensen werken, zoals in dit geval. Uh, als dan bepaalde berichten niet voldoende doorkomen bij de top... het onvermijdelijk is dat die top dus ook niet in staat is tot uh, beleidsreacties. Uh, uh, tegelijkertijd natuurlijk in zo'n organisatie, in dit karakter van een bedrijf... heel veel zaken lokaal en decentraal worden afgewikkeld, zo hoort dat ook... En hier is al uit het feit, helaas, dat hier aan uh, kwaad is gehandeld. Ja, naast het kabinet van de, zeg maar de bungelende staatssecretaris... Uh, is uw kabinet ook van de akkoorden, de vele akkoorden. Heeft u nog een overzicht... Kijk, dat is nou weer een leuker onderwerp. Nou, ja. dat, dat moet nog blijken. Heeft u nog overzicht wat u aan wie heeft toegezegd? Ja, zeker, zeker. Ja, Bent u niet bang dat het op den duur te moeilijk wordt? Nee, dit is heel goed. Kijk, we zijn, wat ik net zei, eigenlijk hetzelfde antwoord op de vorige vraag. Grote hervormingen, ook grote bezuinigingen. Vragen om draagvlak. Dus wat ze nu... Met werkgevers werknemers. Of nu werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg. Uh, eerder ook met allerlei spelers uit de wereld van de bouw en de huizenmarkt. Het is ontzettend belangrijk dat je met elkaar uh, zorgt voor draagvlak. Ja, nou, draagvlak vindt u inderdaad heel erg uh, belangrijk. Uh, daarom bent u ook bereid het regeerakkoord af en toe dus aan te passen. Omdat uiteindelijk dan een stap behalen met draagvlak... belangrijker is dan het regeerakkoord doordrukken. Ja, nou, mits om... de uh, gedachte achter het regeerakkoord overeind staat. Het voorbeeld vind ik het woonakkoord. Uh, daar staat precies in wat het regeerakkoord beoogt. Uh, op koop, op huur, op corporaties. Maar er zitten ook concessies in naar andere partijen... om steun te krijgen en de draagvlak te verbreden. Maar de hoofdlijn van het regeerakkoord staat daar. Hetzelfde voor het sociaalakkoord. Sommige hervormingen één jaar later. Dus het stuk is, is niet voor niets geschreven? Uh, integendeel, het stuk is uh, met grote belang geschreven en is ook richtinggevend voor het kabinet... ook nu met de langdurige zorg. De hervorming die we daar willen, uh, die kostte in 1968 tot 275 miljoen. Op dit moment geven we er 25 miljard aan uit aan de AWBZ. Dat is niet te handhaven. Daar moeten we de kosten onder controle krijgen... en de kwaliteit verder verhogen. Dat kan ook. En dat is ook wat het kabinet wil. Dat zit ook weer helemaal in dat zorgakkoord. Uh, nou ja, de zoektocht naar draagvlak, dat snap ik heel goed in deze tijden. Maar voor uw achterban lijkt het me toch wel heel erg zwaar... Uh, er is een verkiezingsprogramma van de VVD. Dat gaat al door het midden bij de formatie. Dat heeft gewoon met onderhandelen te maken. We hebben nu eenmaal uh, uh, kabinetten met meerdere partijen in Nederland. Maar met ieder akkoord lijkt wel of het VVD-gedachtegoed steeds meer verwaterd. En, en ja, van onderhandelen met de VVD wordt het beleid natuurlijk niet rechtser. Omdat we hervormingen één jaar uitstellen. Weet ja. u nog wanneer de. En wil? afzwakken. Nou, niet afzwakken. Dan afzwakken. Nou, in het tweede jaar bijvoorbeeld, WW, zou de uitkering fors naar beneden gaan. Dat, dat, dat gaat toch helemaal nergens over? Nou, de... daar gaat het nergens over. Dat, nee. dat was, dat was nogal. Maar een, een, eh, als u dat de, erg de, vindt... De, uh, het, het, wat we doen, de grote hervormingen... dat de WW teruggaat naar 24 maanden conforme regeerakkoord... dat we het ontslagrecht en flex aanpakken. In vinden mensen toch allemaal wel moeilijk. Ja, als u er zo zuur bij blijft kijken, wel. Maar ik ben ervan overtuigd. Nou, dat niet dat, dat mij, heel ja, goed niet aan leggen. Ik, ik, ik vang af en toe wat zure signalen op. Ja, maar dat wordt ook... Als je een jaar uitstelt... Ik, ik heb, eh, en dan kan ik iedereen in de VVD uitleggen. En trouwens ook in de Partij van de Arbeid. En dat zal Diederik Samsom ook doen morgen op zijn congres. Je kunt iedereen uitleggen dat als je... Met één jaar uitstel zoveel draagvlak kan krijgen dat dat toch een hele redelijke prijs is om te betalen. En uh, ik, ik, ik daag mensen uit, uh, vertel mij wanneer de laatste grote who ervorming is ingevoerd. Was dat 98? Was dat 99? Dat weten mensen echt niet meer. Uh, en onder bak in de twee Ja, jaar tenminste, nog... de volgende, maar ik ja. bedoel de wedspetering Poortwachten... Weet iemand nog precies welk jaar dat was? Dat weet toch niemand meer? En dat was natuurlijk het begin van de grote WHO. Ja, maar daarvoor heel makkelijk om te zeggen: niemand weet, weet dat jaar. Nee, omdat het niet relevant is uiteindelijk in de bikker. Nee, misschien later niet, maar nu wel. Nee, niet. Als je erin slaagt om werkgevers, werknemers... een brede draagvlak in de politiek te krijgen... onder cruciale hervorming in de sociale zekerheid... of kijkt naar de gezondheidszorg op het terrein van de langdurige zorg... en je daarvoor bijvoorbeeld in de sociale zekerheid... de concessie doet van een jaar latere invoering... is dat toch zeer verdedigbaar. Goed. Uh, de inhuldiging. Uh, u had zo, sowieso deze week het laatste gesprek met met Cody en Beatrix. Ja. Ja, u, u mag daar niks over zeggen, hè? Dat is helaas waar. Althans ja. helaas, voor u, maar ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh, Maar we kunnen natuurlijk wel naar de toekomst kijken. Uh, Willem-Alexander is koning uh, na dinsdag. Uh, gaat u ook iedere maandag met hem het gesprek aan? Jazeker, die staan allemaal ingepland. Ja, want in het interview, dat grote tv-interview... liet hij nog een beetje in het midden of die dat nog wel iedere week wilde... en ook op ja. maandag. Ik neem aan dat hij bij die beantwoording ook zei... ja, ik, ik doe het misschien ook 30, 40 jaar. Wie weet, uh, als mijn gezondheid is gegeven, net zoals mijn moeder... ja, hoe over 30 jaar de wereld eruit ziet, weet ik niet. Maar we gaan het gewoon doen. Een paar weken geleden hebben wij een interessante conversatie gehad over uw jaket. Over grijze, witte, zwarte stropdas en over het vest. Uh, u... De dus luisteraars zouden moeten zien hoe u erbij zit. Ja, u wist, en, toen, en u, u wist u toen niet hoe, het, hoe uw jaket er ging uitzien. Bent ik... u inmiddels op de hoogte van de hele of de kleurenconstellatie van uw jaket? Nee. Uh, vanmorgen, die wordt gehuurd. Die is ja, vanmorgen ja, opgehaald de... bij het verhuurbedrijf. Niet door en, zelf? Uh, nee, uh, door, door, door, door de chauffeur. En uh, degene bij mij op het ministerie... die uh, zeg maar, zorgt voor het ophalen van alle gasten... Uh, en zorgt dat iedereen koffie krijgt en lunches en zo... Uh, die heeft er wel verstand van. en uh, die kijkt Op te... dit moment kijkt hij of, het of alles, alles er is. Het pakketje, Dat klopt. zit dan achter in de auto. En dan hoop ik dat ik dinsdagochtend... als ik dat pakketje openmaak, dat alles erin zit. Maar u gaat dus niet voor dinsdagochtend dat jacket passen? Nee, maar ik heb eerder... toen ik deze baan kreeg, uh, omdat het zaket... een jaket, maar dan weer met andere vesten en... Bassen, ja. hoe het ook precies zit, ik weet het nog steeds niet... Ja. op Prinsjesdag moet worden gedragen... Uh, hebben ze de mate. Dus dat zou moeten kloppen. Ja, maar als ik u dinsdag op tv zie... Met, met, met, met hoog water... Hoog water of een oranje vest. Op ja, hem. Nee, dan, dan ja. zal ik u... Uh, een keer eraan herinneren. Of twee kleur sokken. Ja. Dan, dan, u, neemt, dan u neemt wel een risico. Dan heb ik uw adviezen in de wind geslagen. Ja, nou, ik dank u wel voor dit gesprek. U ook. Joost Vullies was dat in gesprek met minister-president Rutte. In Leeuwarden komt morgen de Partij van de Arbeid bijeen voor het partijcongres. En er staat een lastig onderwerp op de agenda. Het strafbaar stellen van illegaliteit. Praten We erover met Hans Picht, wethouder in Utrecht. Goedenavond hier goedenavond. in de studio. En ook goedenavond Jan Pronk, oud-minister en partijprominent in Den Haag. Goedenavond. Minister Spicht, ik begin met u. Wordt het een beladen congres morgen? Nou, het wordt wel een spannend congres. Er staat ook wel wat aan de, op de agenda natuurlijk. En uh, ja, de meningen uh, uh, ja, en de emoties lopen hoog op. Ja, het, kon, het wordt natuurlijk mede spannend uh, door u. Nou ja, dat uh, zal ongetwijfeld uh, het geval zijn. Want uh, er zijn vele uh, bestuurders, raadsleden, leden van de Partij van de Arbeid... die uh, het strafbaar stellen van illegaliteit. Een uh, godsbevinden eigenlijk. Ja. U, uh, u en de rest van de afdeling Utrecht staan achter een uh, petitie tegen deze maatregel. En dus achter een motie die morgen wordt ingediend op het congres. Hoe breed wordt die motie gesteund, denkt u? Ik denk dat dat een vrij brede steun gaat krijgen. Uh, uh, want uh, het gevoel... Meer nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, er zal in ieder geval een, een ruime vertegenwoordiging zijn die die motie gaat steunen. Bedoel, laten we nou niet in, in aantallen praten. Maar ik weet dat het gevoel in de Partij van de Arbeid gewoon is... dat eigenlijk hier een grens over gaat die we niet over zouden moeten gaan. Meneer Pronk, ondertekent u de petitie ook? Ja, dat is al lang gebeurd. Ja, dat is al gebeurd. U staat er ook achter? Ja, van het begin af aan. Dit is een van de meest principiële punten die uh, kunnen spelen in de sociaaldemocratie. En ik ben erg blij dat voor het eerst sinds jaren er weer een, uh, een golfbeweging in de ja, Partij van de Arbeid achterban is. Die uh, zegt tot hiertoe en niet verder. Uh, meneer Spicht, die, die, die, die, die petitie brengt de partij natuurlijk wel in moeilijkheden. Heeft iemand geprobeerd u ervan af te brengen? Nee, niemand heeft uh, dat geprobeerd. En uh, dat lijkt me ook in een democratische partij als de Partij van de Arbeid... echt heel uh, fout als dat zou gebeuren. Maar er als dus discussie... toch wel iemand zeggen, denk er nog eens over na? Dat is niet gebeurd. En uh, uh, als dat al uh, zou gebeuren, dan moet dat op het congres gebeuren. En niet voor die tijd. Dus wat dat betreft uh, is er uh, alle ruimte om uh, deze mening te verkondigen. En op het congres ook uh, uit te spreken. Meneer Pronk, de verwachting is dat er inderdaad een massale steun zal zijn voor, uh, voor die motie. Hebben uh, partijleiders Sam Som en Spekman dan uh, niet een groot probleem? Ja, dat hebben ze, tenzij ze goede politici zijn. En een goed politicus binnen de Partij van de Arbeid luistert naar het congres. Zeg niet tegen het korst van tevoren, uh, je mag dat echt niet aannemen, want we hebben ooit wat anders afgesproken. En jullie zijn daarmee uh, akkoord gegaan toen je dat hele regeerakkoord, uh, Lokstok en BERL hebt geaccepteerd. Partijleiders zullen moeten zeggen, we hebben het congres goed gehoord... en nu gaan we praten met onze coalitiepartner. Bovendien, niet vergeten, er is ook nog een fractie. En de fractie zal ook goed moeten luisteren naar het congres. Hm. Um, vanochtend was uh, uw voorzitter Hans Spekman uh, op deze zender op Radio en Die zei vanochtend in lijn 1 van de NTR... dat hij het uh, verzet tegen de strafbaarstelling wel begrijpt. Ja. We hebben nu een afspraak gemaakt met de VVD en die vind ik ook moeilijk en pijnlijk. Uh, het is allemaal eigenlijk het resultaat van het geloof in de afschrikwekkende werking van asielbeleid... dat het dan ineens beter wordt in ons land, dat er minder mensen hier komen. Ik heb daar nooit in geloofd. Uh, dus ik wil die afschrikwekkende werking op een andere manier dan proberen af te breken. Dus ik wil me altijd een afspraak houden hoe moeilijk dat ik bij dit onderwerp ook vind. Ja, meneer Spichter, dat is een man die het moeilijk heeft met uh, die strafbestelling, net als u. Ja, absoluut. En dat snap ik ook heel goed, heel goed met ook zijn achtergrond. Ik, bedoel, uh, ik uh, ben ook wethouder in Utrecht. Hij was dat ook. Uh, Utrecht heeft zich altijd opgesteld als van... Uh, de, uh, wij zijn een stad die niet alleen voor de bewoners... maar ook voor alle mensen die daar verblijven... of op een of andere manier terechtkomen, een uh, goede thuishaven is. En uh, ook in, in die zin uh, trek ik de lijn door. Uh, wij zullen in Utrecht altijd ook uh, mensen die illegaal zijn uh, uh, opvangen. Want niemand hoort uh, in de grote liggen. Ja, maar wat is nou precies de bedoeling van de petitie en de motie? Want uh, de partij uh, raakt hier wel door verdeeld natuurlijk. Nou, de partij gaat een uitspraak doen. De partij gaat, uh, zoals Jan Pronk ook zegt... Uh, de, we, wij stellen een grens. Ik bedoel, en uh, die grens ligt wel bij bijvoorbeeld het uh, uh, strafbaar stellen van illegaliteit. Alsof het criminelen zijn. Dit zijn gewoon mensen die in Nederland zijn terechtgekomen... en uh, nou ja, hier uh, geen verblijfstatus hebben en dus illegaal zijn. Maar daarmee zijn ze nog niet strafbaar of ze crimineel... of uh, uh, uh, hebben ze allerlei zaken op hun kerfstok... Hm. waardoor we ze... Uh, nou, eigenlijk in de gevangenis zouden moeten zetten. Nee, dat is niet aan de orde wat ons betreft. Maar het wordt, uh, meneer Pronk, natuurlijk wel voor uh, de PvdA... Uh, moeilijk om met de VVD door één deur te gaan nu. Dat geloof ik niet. Kijk, uh, je moet een beetje oppassen om te zeggen... dat dit is een PvdA-aangelegenheid is uh, tegen de VVD. Er zijn geloof ik, erg veel gewoon echte liberalen in het land die VVD hebben gestemd... en die dit ook een brug te ver vinden. En zijn daarmee ben ik ook erg veel kiezers en aanhangers van het CDA... en alle andere oppositiepartijen, één uitgezonderd, maar daar hebben we het niet over... die het eigenlijk ook daarmee eens zijn. Ik geloof dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn... voor Samson samen met Rutte... en Rutte heeft bewezen heel goed te luisteren... naar andere opvattingen het afgelopen jaar... Ja. om... De uitspraak van het Partij van de Arbeid, congres, te vertalen in een ander beleid. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel VVD'ers die dit wellicht wel een goede maat Ja, ongetwijfeld. Gingen. En dat geldt ook voor die andere partijen. Uh, maar dit is een principiële aangelegenheid. Uh, mensen die niet terug kunnen naar hun eigen land. omdat hun eigen land uh, hen pertinent niet meer wil terug hebben. of niet. Durf, omdat ze daar echt vervolgd worden... zijn om die beide redenen toch niet misdadigers. En dat is een principiële uitspraak. Je gaat tweede rangs burgers nu creëren en ook nog het instituut daarvan legitimeren. Dat is voor de Partij van de Arbeid een brug te ver. En het zou ook een brug te ver moeten zijn voor een partij zoals de VVD die gebaseerd is op vrijheid, recht en humaniteit. Maar zou de PvdA dit niet als verlies moeten incasseren? Ik bedoel, er zijn natuurlijk delen uit het regeerakkoord die nu weer worden veranderd, worden aangepast, worden weer deelakkoorden gesloten. Is dit niet een punt waarop de PvdA moet zeggen oké, okay, dit laten we dan? Het gaat er niet niet omdat het voor de Partij van de Arbeid een verlies zou zijn. Uh, het gaat erom dat het voor die betrokkenen een verlies is. Uh, en dat is het allerergste. Daar horen politieke partijen voor te staan. Je hoort te staan met name voor de rechten en vrijheden... en de humanitaire behandeling voor de mensen die het allermoeilijkste hebben. En ja, we horen mensen te beschermen ja. die op de op Nederlandse bodem uh, verblijven. Maar dan nou zat die strafvoorstelling al in het uh, totaalpakket, het totaalregeerakkoord. Toen, uh, Meneer Picht, is, de, is het congres ermee akkoord gegaan. Ja, met het totaalpakket wel. Maar toen ook al zijn er opmerkingen gemaakt dat deze, uh, deze passage uit het regeerakkoord voor de Partij van de Arbeid uh, uh, zeer zwaar op de maag lag. Nou, dat blijkt ook. En uh, dat blijkt niet alleen zeer zwaar op de maag te liggen, maar ook uh, gewoon uh, bij heel veel mensen emotie op te roepen en die zeggen van ja, we gaan hier een grens over uh, die niet meer uh, past bij uh, wat de Partij van de Arbeid uh, zegt te zijn. En uh, nou, dat, dat statement dat moet gemaakt worden. Want uh, anders dan, uh, blijft dat Gesproken en uh, uh, dat lijkt mij uh, een uitermate uh, nou, uh, foute zaak eigenlijk. Mag ik daar wat toevoegen? Mm -hmm. Vorige week is in de Kamer over het vreemdelingenbeleid gesproken. Niet alleen maar over meneer Dolmatov, Weylen, uh, meneer Dolmatov. Maar over het vreemdelingenbeleid in zijn totaliteit. Toen heeft de Kamer een motie aangenomen. En daarin heeft de Kamer uitgesproken dat het vreemdelingenbeleid... niet alleen maar moet gebaseerd worden op, uh, op gestrengheid en rechtvaardigheid... maar ook meer humaniteit moet bevatten. Nou, dit is de uitgelezen kans... om die aangenomen motie... te beschouwen als een... Correctie ook op een afspraak die destijds overnight is gemaakt in het regeerakkoord. Wat zou, uh, meneer Pronk, uh, u bent gepokt en gemazeld in de landelijke politiek. nu een elegante oplossing zijn uh, voor Samsung en Spec? Nou, eerst gezamenlijk onderhandelen om de handen. Uh. te kijken of je er echt gezamenlijk uitkomt. Uh, overeenkomstig uit de lijn die ik heb uh, geschetst. Uh, de principiële aangelegenheid. En als dat niet lukt. Heeft u daar vertrouwen in? Dan, ja, eerlijk gezegd, ik vind Rut een redelijke man. Hij is soepel. Um, daar gaat het nu even om. En, ja, maar en sect... hij is natuurlijk zo soepel dat hij uh, uh, al uh, heel wat heeft toegegeven Nou, ja, dan terreinen. moet dit er nog maar bij komen. Het ja. is niet de kwestie van toegeven. Dat is, een veel is dat wel verstandig om, om, om zoveel te vragen van iemand? Ik vind het niet overdreven veel als je echt staat als regering voor mensen. Zijn achterban is toch niet alleen maar de achterban van de VVD... waar de heer Vullings hem net op uh, hm? uh, aansprak. Maar hij is premier van alle mensen in Nederland. Zo hoort een premier te worden aangesproken. Daar heeft hij voor te spreken. Maar ik wil er nog één punt aan toevoegen. Als we er beide niet uitkomen, zou we erg teleurstellen. Luister dan maar naar die heer de Wind, uh, stel het uit, maar dan zou ik zeggen voor onbepaalde tijd. Hm. Is het voor u uh, zo'n groot punt, meneer Pronk, dat u uh, als het kabinet dit toch doorzet, de strafbaarstelling van illegaliteit, dat, dat, dat, dat u uh, uw lidmaatschap nog eens tegen het licht houdt? Tegen het licht houden, zeer zeker. Maar dat is een lidmaatschap dat nu het 49ste jaar is ingegaan. Ik hoor hmm. inderdaad tot uh, de oudgediende. Het is uitermate principiële aangenegenheid. Maar mijn keuze voor de Sociaaldemocratie was ook uitermate principieel. En is dat nog steeds. Ik vind het erg belangrijk om de partij niet alleen maar te zien als een partij die behoort aan de partijleiders. Uh, de, de elite mis uh, Spekman prima... maar er zijn natuurlijk een aantal andere mensen in de Partij van de Arbeid... die zich erg technocratisch opstellen. Die partij is van de leden. En ik ben erg benieuwd wat de uitkomst zal zijn... juist van zo'n ledenbeweging morgen... Hoe denkt u, meneer Spicht, dat de leiding van de PvdA morgen zal handelen? Komt er nog een draai of een, of een soort of misschien gaat ze een commissie instellen om de zaak nog eens te onderzoeken? Nou, dat laatste, dat heeft Spekman eigenlijk al op de radio uh, aangekondigd. Of uh, eh, morgen lezen we dat in de krant. Dus er zal ongetwijfeld uh, nog een vervolg komen op een uitspraak van het congres. En dan is het vuurtje gedoofd morgen? Nee, want dat vuurtje gaat gewoon door. Want het uitspraak van het congres, dat, uh, dat is wel een hele belangwekkende uitspraak. Daar heeft de Kamerfractie rekening mee te houden. Dat is ook... een de mening van, van, van de leden en die gaan, dat gaat ook meebepalend zijn voor de koers die de Partij van de Arbeid vaart. We gaan het zien morgen allemaal het, het partijcongres van de Partij van de Arbeid in Leeuwarden. is Pricht en Pronk dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Ja, en in de stroom geschenken die deze dagen richting de toekomstige koning en zijn vrouw... ja, daar gaat het weer over gaan. Eh, een kleine bijdrage van de oogpresentatoren. In de aanloop naar 30 april willen we het koningspaar iets persoonlijks aanbieden. U weet het, iedere avond zit hier een andere vaste presentator. Ieder met zijn of haar eigen hobby's, kwaliteiten, eigenaardigheden. Gisteren was het Chris Keijnen, die zong heel dapper. En mooi was het ook, live maxima toe, love hurts, zong die... Ik mag vanavond invallen voor Thijs van der Brink. En Thijs, u weet het, die kent de Bijbel. En hij zocht een psalm uit voor het koningspaar. Ja, ik dacht aan het eind van het oog... moet toch een keer een echte dagsluiting uh, plaatsvinden. Dus ik heb inderdaad gekozen voor een psalm. Psalm 72, die gaat over de koning. En uh, het is een psalm die vermoedelijk geschreven is... door uh, koning David van Israël toen. Hè, en die uh, had een zoon, die heette Salomo, die werd daarna koning. En vermoedelijk is die psalm geschreven toen uh, Salomo koning werd. En dit is dus wat uh, David toewenst aan zijn zoon, de nieuwe koning, Salomo. Psalm 72, van Salomo staat erboven, maar het is dus eigenlijk voor Salomo. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. mogen hij, dat is de koning, recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen maar de onderdrukker neerslaan. Mogen hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen... van geslacht op geslacht. Mogen hij zijn als regen die valt op kale akkers... als buien die de aarde doordrenken. Mogen in zijn dagen de rechtvaardigen bloeien... de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier... tot de einde der aarde. En dan lees ik nog een stukje bij vers... 12. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept. Wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Leven de koning. Nou, en zo gaat het nog een uh, tijdje door. Ik vond het heel toepasselijk, omdat dat uh, de taak is van een koning natuurlijk... om mensen die het moeilijk hebben een beetje te helpen. Um, en het vo ik vond het ook mooi vorige week in dat interview dat willem alexander sander gaf... dat hij zei van, ja, ik ben hier echt om, om het land te dienen en om de mensen te dienen. Nou is het natuurlijk wel een beetje allemaal grote woorden voor een koning in Nederland... want die kan natuurlijk helemaal niks. Maar uh, nou ja, als hij dit in zijn achterhoofd houdt, dan komt het volgens mij best goed. A story looking for glory left the tears in the pain And in your space, gonna find a new place and start all over again. Hier in uh, California was dat van uh, Stevie N. Een blik jodenkoeken ligt vanaf vandaag in de winkel. Het is de buurt van Jessica Meijer, ja, de dochter van Isra Meijer. Ze schreef een autobiografische roman over haar worsteling met bulimia en met de dood van haar vader. Goedenavond, Jessica. Goedenavond. Ja, je bent pas 28 en nu al een heel autobiografisch boek gemaakt. Waarom? Ik wilde heel graag schrijven. En ik wist dat het onderwerp bulimia moest zijn. Althans, op een gegeven moment. En uh, omdat het bulimia was en ik het zelf heel lang heb gehad... wist ik ook meteen, dit moet echt autobiografisch worden. Maar je wilde eerst schrijven? Klopt. En toen vond je het onderwerp? Nou, dat heeft wel een, wel een vijf jaar geduurd voordat ik een onderwerp had. Dus uh, ik heb Nederlands gestudeerd. En na een half jaar wist ik, ik wil schrijven. Um, maar ik wist ook, als ik wil gaan schrijven, moet ik een goed onderwerp hebben. En dat duurde echt vijf jaar voordat ik wist, dat moet bulimia zijn. Het is een heel open boek geworden. Je vertelt inderdaad over bulimia, maar ook over reis door Azië, waar je met mannen het bed deelt. Waarom ben je zo open in je, in je boek? Omdat ik echt wil laten zien wat die ziekte is. En uh, het klopt dat ik inderdaad het vrij open schrijf over uh, seks, drugs, uh, alle experimentele fases die ik door, door, waar ik doorheen ben gegaan omdat ik erin geloof dat dat uh, ja, samen gaat met die bulimia. Het een houdt het ander in stand. Uh, ik, had, ik had behoefte aan aandacht, aan bevestiging. En dat kreeg ik doordat ik aan de ene kant bulimia had. En me dun voelde en mooi. En dan kon ik weer met veel jongens gaan. En daar kreeg ik ook weer bevestiging uit. Of daar haalde ik bevestiging uit. Uh, ik probeerde te laten zien hoe die grenzeloosheid in elkaar steekt. En waar dat vandaan komt. En dat het elkaar allemaal in stand hield eigenlijk. Klopt. Ja. En uh, dat ik daarmee eigenlijk mijn onzekerheid uh, ja, overschaduwde. En mensen juist dachten dat ik heel zeker was. Want ik durfde alles. Ja, het is uh, een verhaal over bulimia, je zei het al. Maar ook uh, je vader is, speelt uh, een belangrijke rol... Uh, in het boek, is hij nog, uh, uh, kun je hem in verband brengen met jouw ziekte? Is dat uh, nou, zijn aan dood... elkaar gekoppeld ook? Ja, nou ja, ten eerste zijn dood is echt traumatisch voor mij geweest. Uh, ten eerste om, gewoon, ja, om hem plotseling te verliezen. Je was toen tien jaar. Hè? Toen was ik tien. En uh, ik denk dat daar mijn verdriet, ik, ik heb er, wat er heel verdrietig en natuurlijk ook boos om geweest. Maar dat heb ik allemaal weggestopt. Ik was heel jong en ik wist niet hoe ik dat naar buiten moest uiten. En uh, ja, dat is hetzelfde moment waarop ik eigenlijk ook al onzeker werd. En ik zie daar wel een verband tussen. een weggestopte emoties en onzekere gedachten in mijn hoofd. Hoe goed kende jij jouw vader voor hij overleed? Uh, redelijk. Redelijk. We, we kenden elkaar nog niet zo lang. We, uh, ik heb hem pas leren kennen toen ik vier was. Uh, tot mijn tiende, dus dat is maar zes jaar. En uh, we zagen elkaar één keer per week. We hadden wel echt een hele fijne band en die was ook echt aan het groeien. Maar ik heb hem natuurlijk ook een groot deel van mijn leven daarvoor al gemist. Ja, misschien moet je het even uitleggen. Hoe, hoe, hoe komt het dat je je vader pas op je vierde ligt kennen? Nou, als ik het heel erg kort samenvat <laughs> en ook vrij cru. Um, ja, mijn, ouders, uh, mijn vader heeft mijn moeder verlaten toen ze zeven maanden zwanger was. En daarna uh, heeft mijn moeder besloten dat ze mij alleen wilde opvoeden. En eigenlijk het contact volledig verbroken met mijn vader. Je... En toen ik vier was, begon ik eigenlijk voor het eerst een vraag te stellen. Van, hé hey mam, uh, ik zie dat alle kind, of kinderen op de crèche wel een vader hebben. En waarom heb ik dat eigenlijk niet? En toen wist mijn moeder ook van, ja, die twee moeten elkaar echt gaan ontmoeten nu. Ja. Uh, uh, hij overlijdt, je hebt een tien. Um, en dan lees je en hoor je van alles over je vader ook. Dingen die je natuurlijk uh, niet wist. Ja. Uh, die, uh, dingen die je misschien pas nu te weten komt. Uh, hoe was dat? Moeilijk. Vooral in die periodes net daarna, omdat ik op onverwachte momenten geconfronteerd werd met hem. En dat voor mij iets onbesprokens was. Ik, was nog steeds, uh, ja, ik had nog steeds al mijn emoties weggestopt en, en wilde daar en kon daar ook gewoon niet over praten. En als ik op een ja, om, op moment dat ik niet zag aankomen opeens uh, aan hem herinnerd werd, dan sloeg ik dicht. Zoals wanneer het boek van uh, Connie Palmer verschijnt, I.M. Ja, ook. Dat was ook een moment waar je niet op was voorbereid natuurlijk. Klopt, daar was ik niet op voorbereid. En ik wist ook niet hoe ik daarop moest reageren. Waar hele persoonlijke dingen over jou instaan. Of over jou, uh, jouw moeder. Ja, en mijn familie. En mijn vader. Ja, dat vond ik heel moeilijk toen. En uh, ik ben toen ook heel boos geworden eigenlijk. En misschien ook wel bozer dan, dan ik eigenlijk wilde. Maar omdat ik ook niet goed kon plaatsen wat er allemaal precies in mij omging. Wat ik eigenlijk precies van dat boek vind. En hoe ik daarmee om... Wilde gaan, heb ik ook een soort van ja? Heb ik eigenlijk op dat moment ook het contact met Connie verbroken, wat ik daarvoor nog wel had? En uh, ben ik daar ook heel boos in geworden. Heb je nu misschien een boek terug willen schrijven? Nee. Dit nee, staat helemaal los van, van het boek dat Connie Palme toen heeft. Het staat, niet, het heeft staat geschreven. niet helemaal los ervan, want het vormt een belangrijk onderdeel in mijn boek. Het komt uh, vrij. Breed aan de orde schrijf ik daarover, wat dat met mij heeft gedaan en uh, wat het effect daarop mij is geweest en hoe ik daarin stond. Dus het staat totaal niet los met, van elkaar, maar het is niet dat ik nu mijn boek wil schrijven als antwoord op haar boek of zo. Uh, je bent nu uh, de dochter van Israël Meijer, dat heb je nu ook misschien wel omarmd of ge geaccepteerd? Ja, hoe, ja? Nou, helemaal uh, eigen gemaakt eigenlijk. Ja, ja. Uh, wat, wat heb je van hem? Want hij is natuurlijk een groot deel van je opvoeding niet geweest. Uh, ja. wat, wat zie je aan gelijkenissen? Nou, ik merk wel dat we, tenminste ben ik wel door de jaren nu een beetje achtergekomen. Dat we een beetje dezelfde manier van uh, gevoelig reageren. Snel uit mijn slof schieten of zo. Of uh, uh, ja, ik kan soms ook wel, merk ik in gesprekken, tot an, of dat hoor ik vaak, dat ik tot anderen door kan dringen. Wat hij ook, uh, nou ja, wat een van zijn grote talenten was. Dat hm. heb ik misschien een klein beetje. En uh, uh, ja, ik hou van een opgeruimd huis. Ja, je woont zelfs in zijn huis. Ik woont uh, zelfs in zijn huis, ja. Een stukje van Isha Waarom ben je zo dicht tegen die burger aanzitten? Dat, dat, dat, sorry hoor. Nou, ik dacht daar het gaat het toch om. Homo wij zijn, lupus. Waar zijn, ja. wij nou, wij zijn we nou mee bezig als bestuurder. Niet zeggen, niet zeggen, waar zijn we mee bezig? Huh? Ik zo, oh. Ja, maar ja, goed. Oh, ik heb het gezegd oh, en ik doe, maak het even doe het nou niet. Ik maak even, mijn zin even ja, je, af. Ja, maak je ja, zin Is dat af. goed? Ja, dat ja. is goed. Ja, een andere stem onmiskenbaar, Ivo opstelt. Toen net uh, burgemeester van Utrecht. Zijn dit fragmenten die iets met jou doen? Of zeg je nou, ja tuurlijk je. dit doet heel veel met me want ik hoor zijn stem en uh, ik hoor dan dat hij het vervelend vindt als iemand die woorden gebruikt en denkt in oh ja dat zeg ik ook altijd uh, of dan denk ik ja maar dat, dat maakt niet uit en uh, ja nee dat doet veel met me uh, jouw boek is nu af uh, ligt in de winkel het is een autobiografisch boek van je leven tot nu toe je wil nou, schrijven tot twee jaar geleden ja. tot twee jaar geleden je wil schrijven blijven maar ik denk dan ja je hebt nu al je autobiografische roman geschreven. Ja, dus nu... Wat moet je verder nog maken? Nou, nu kan de fictie beginnen. Ja? Eerst door de non-fictie heen om uh, tot de fictie te komen. Nu, nu pas kan ik verhalen gaan maken. Dat kon ik tot nu toe niet. Omdat dit verhaal zat zo in mijn hoofd. En ik, uh, ja, ik wil nu verder andere verhalen schrijven. En die komen eraan? Ja. Oké, okay, dankjewel. Een blik Jode Koeken ligt vanaf vandaag in de winkel. Het debuut van Jessica Meijer. Dankjewel. Goedenavond.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 het is 5 voor 12. Ja, geen uh, nieuw koningslied nu. Het oog zoekt het in poëzie. We hebben vier dichters gevraagd om in estafette vorm samen één sonnet te schrijven: uh, 4, 4, 3, 3. Vier dichters dus. F Starik, Ivo De Wijs, Ingmar Heijts en Ellen Dekwiet. Ter gelegenheid van de troonswisseling van dinsdag de inhuldiging. Goedenavond, F Starik. Hey. Tot voor kort de stadsdichter van Amsterdam. U mag zo meteen als eerste. Ja. Was het zoals ze het dan noemen: een uitdaging? Um, ja, het was absoluut een uitdaging. En het, het, het, het is natuurlijk heel vreemd om uh, met vier mensen één gedicht te schrijven. Uh, en uh, dan heb je, heb je het probleem dat je vier regels ter beschikking hebt... en dan heb je natuurlijk daarbij op dit moment het levensgrote probleem... dat het hele land in rep en roer was over dat malle koningslied... wat al geschreven was en dan is het heel erg moeilijk... om niet van, de, van die nieuwe taal die daar eigenlijk in ontstaan ja. is. Uh, ook meteen gebruik te gaan maken. Een, een, een, een voorbeeld van die nieuwe taal? Een dag wat uh, wie.? Uh... De, de, de, de, de dag die je wist dat zo'n coma. Ja. hou je veilig. de ja. W van Stampot. Ik ja. zag uh, uh, uh, vanmorgen ergens een bord staan. de W van Koffie. Bij een, uh, het loopt volledig uit de hand met uh, die W, hè? He? Ja. Die, die W is heel. Maar. Uh, zit die uh, er zit er er nog een andere. de W, de w heb ik er. Uh, op een, in een. Op een verborgen manier ingestopt. Uh, die W is ook een. Uh, dat is een ongelukkige coïncidentie. Dat is een. een uh, uh, toen de natiegroet verboden werd. Uh, hebben ze de W als een soort uh, geheime natiegroet overgenomen. En. Uh, dat kon ik toch net niet helemaal uh, laten liggen. Maar dat heb ik er heel verhuld en bescheiden in gestopt. Voor <middelen> de goede verstaander. Is, is het lastig, want u schrijft maar een deel van, van uh, het gedicht, de eerste vier regels. Is dat lastig, want uiteindelijk wordt het uitgebreid nou, door anderen? Uh, ik, ik had het ongelofelijke geluk dat ik al in een heel vroeg stadium gezegd heb. Ik, ik wil heel graag dan de eerste vier regels doen. Dus ik, ik, ik mocht het openmaken. Dus ik, ik kon in ieder geval. Het thema neerleggen. Um, en daar moet de rest uh, het mee doen? Dus. Voor mij was het... ongelooflijk veel moeilijker geweest... als ik uh, tweede, derde... daar nou, vierde, oké. Okay, dat, dat, uh, dat lukt me altijd wel... om het dan helemaal... uiteindelijk dicht te tikken, maar... de tweede of de derde positie... die uh, bekleed gaat worden... door Ivo de Wijs in, uh, in mijn heid, die, die vind ik niet benijdenswaardig. Ik begin...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 en niet haar zoon. Zo. En dat was het al. Ja, dat, ja, ja. dat, dat, dat, zijn, dat, dat is het eerste kwartrein. Ja. Ja, het, het, het vertrekt vanuit die gedachte. Uh, uh, ik, ik vind het moeilijk om... Uh, ik, ik vind dat een volk een moeder nodig heeft. En, en, en ja, we hebben nog steeds moeite met, met die prinspils... Hm. met die ja. een beetje banale uitstraling... Ik, ik heb er overigens alle vertrouwen in dat hij in zijn rol zou groeien. Op mijn verzoek is ook uh, hiervoor Brigitte Kaandorp gedraaid... Ja. die heel erg lief uh, afscheid neemt van uh, Beatrix op een hele fijnzinnige manier. Het kan dus wel. Uh, maar dat was mijn, mijn, mijn, mijn centrale gedachte. U heeft in ieder geval... Uh, uh, dat we... Dat, dat, dat ja. we, dat we uh, meer behoefte hebben aan, aan iets zachts dan aan iets hards. U heeft de zit gegeven, F. Stark. En natuurlijk is het eerste kortrijn terug te lezen op onze site. Net zoals het hele sonnet straks. Eh, als het klaar is, als de andere versregels er ook bij zijn. Dank u wel. Dank u wel. Um, dan zometeen op deze zender in Casaluna... dan spreekt de Plag met Jan de Kok. Die liet zich in talloze landen vrijwillig achter de tralies zetten... om te ontdekken hoe het is om in de gevangenis te leven. Onlangs realiseerde hij in Congo en Oeganda een jeugdgevangenis. Een gesprek over leven in opsluiting. Hier zit morgen Max van Wezel. En ik wens u een heel fijn weekend. Goedenacht, vrienden.